1 uur. Het NOS-journaal. René van Brakel. Goedemiddag, Uit premier Kok naar herdenking Ariel Sharon. Vandaag nemen we Israëliërs afscheid van hem. Hoe terecht zijn de zorgen van NOC en NSF over de veiligheid tijdens de spelen in Sochi. En politie rijdt verdachte klem, letterlijk onder de politieauto. Het weer, het is zonnig en de temperatuur komt niet boven de 5 of 6 graden uit. Het is droog, vanavond en vannacht bewolkt en vanuit het westen kans op regen. En die treedt morgenochtend weg en dan is het wisselvallig. Vele duizenden Israëliërs nemen vanmiddag bij het parlement in Jeruzalem afscheid van oud premier Sharon. Die overleed gisteren na acht jaar coma, het gevolg van een hersenbloeding. De kist met het lichaam van de 85-jarige oud-premier staat op het plein bij de Knesset. En daar zijn al veel mensen naartoe gekomen, zegt correspondent Ankie Rechers.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 Interessant is dat ik tussen de mensen die langs defileren ook heel veel uh, kolonisten zie die eigenlijk ontzettend boos zijn natuurlijk op Sharon, Maar die wel kunnen, uh, kunnen zien dat en um, zich wel kunnen herinneren wat voor rol die eigenlijk gespeeld heeft voor de veiligheid van Israël in het algemeen. Morgen wordt Sharon begraven, maar dat gebeurt niet in Jeruzalem.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 Nederland wordt morgen in Israël vertegenwoordigd door oud-premier Wim Kok. Dat zei Mark Rutte net in het tv-programma Buitenhof. Ik ga niet uh, zelf naar de begrafenis. Uh, we hebben Wim Kok gevraagd, oud-premier en minister van staat. Uh, die ook een stukje van zijn Amstermijn ook nog gewerkt heeft met Ariel Sharon... om uh, daar ons te vertegenwoordigen. Dus Wim Kok zal daarheen gaan. En van Israël naar Sochi is dat wel veilig tijdens de Olympische Spelen. Sportkoepel NOC-NSF houdt de situatie in Rusland nauwlettend in de gaten en maakt zich zorgen over de veiligheid. Vandaag werd bekend dat er vijf terreurverdachten zijn opgepakt, 300 kilometer van Sochi. Ze zouden afkomstig zijn uit de Noord-Caucasus. Met de aanslagen van Volvo Grad van twee weken geleden erbij, stelt dat directeur Dielissen van NOC-NSF niet echt gerust.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 Nou, ik kan het me wel een klein beetje voorstellen... maar de, de situatie in Sochi is wel heel erg streng gecontroleerd, hoor. Er geldt daar vanaf uh, vorige week een soort van staat van beleg... Er zijn tienduizenden politiemensen op de been. Mensen van de veiligheidsdiensten en ook het leger is ingeschakeld. Er waren patrouilleboten op de Zwarte Zee waar Sochi aan ligt. En er staat luchtafweer in de bergen. En ja, als, eh, heb je zo'n beetje toestemming nodig in, in Sochi zelf... om met je auto te, te, te mogen rijden. In vliegtuigen mag je geen druppel vloeistoffen eh, meenemen. Zelfs geen nagellak. Dus ja, Rusland doet er alles aan om de situatie in Sochi... zo veilig mogelijk te maken. Maar ja, een, een aanslag, een, uh, iets van, van die aard, kun je natuurlijk nooit helemaal uitsluiten. Dus in die zin begrijpen te zorgen van, uh, van die is het best. Ja, want hoe reëel schat jij de kans in dat een aanslag plaatsvindt... tijdens de Olympische Spelen in Sochi of misschien wel net daarbuiten? Nou, in Sochi zelf, zoals ik zei, lijkt me die kans niet zo heel erg groot. Maar Rusland is natuurlijk een enorm land. En uh, we hebben in het verleden gezien dat, uh, dat terroristen van de Noordelijke Caucasus in staat zijn om in dat hele land aanslagen te plegen. In Moskou, in Sint-Petersburg, nou, onlangs nog in, in Volgograd. Dus ik denk dat als er iets gebeurt in de aanloop naar die Spelen of tijdens de Spelen, dat de kans groter is dat het buiten Sochi gebeurt dan in Sochi zelf. Ja, en je zou nog kunnen voorstellen dat er misschien tijdens de, de heel bouw van het, uh, van het stadion, uh, de, de, het complex waar de sporters verblijven, dat daar misschien al iets gebeurd is. Ja, dat is mogelijk. Het is wel eens eerder gebeurd in, uh, in Rusland, in Tsjetsjenië om precies te zijn. Uh, daar is ooit bij de opening van een uh, stadion een bom ontploft. Die was ingemesseld in een, ja, in een, in een onderdeel van het stadion. En daar is toen de president van Tsjetsjenië bij omgekomen. Zoiets kan, maar de Russen verzekeren ons dat ze de boel tijdens de bouwwerkzaamheden uh, van de afgelopen jaren nauwlettend in de gaten hebben gehouden. Maar nogmaals, ja, uitsluiten kun je helemaal niks. Nu weer dat bericht over vijf terreurverdachten die zijn... En opgepakt, zie je een toename van mensen die worden gearresteerd nu de Olympische Spelen dichterbij komen? Ja, het is, zeker op de Caucasus gebeurt het eigenlijk elke dag. Hè. Er zijn, elke dag wel is er een aanslag of een verspartij of een C-partij. Uh, en daar worden heel veel mensen uh, gearresteerd. De afgelopen jaren is het al aan de gang, maar je ziet zeker na die aanslagen in, uh, uh, in Bobelbrad uh, eind vorig jaar. ...toch wel een toename van het aantal arrestaties. Uh, dat gaat vaak met geweld. Arrestaties uh, kun je eigenlijk vaak niet van spreken... ...omdat de verdachten vaak meteen doodgeschoten worden. Maar je ziet inderdaad sinds wolkenkrat wel een toename. En ja, dat, dat levert toch wel de nodige nervositeit op in, in Rusland. En dus ook... Bij uh, mensen als uh, Gerard Dielissen, NS, uh, NLC en NSF. maar ook Amerika het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, bijvoorbeeld. heeft de Amerikanen gewaarschuwd om uitermate voorzichtig te zijn. als ze naar, naar Sochi afreizen. Dus ja, uh, men is nerveus en dat is niet helemaal onterecht. David John Godfra in Rusland, dankjewel. Ja, Sochi is niet alleen onderwerp van discussie als het gaat om veiligheid... maar ook over welke uh, afvaardigingen worden door landen gestuurd. Nederland gaat met een vrij zware delegatie, een erg zware delegatie zelfs... vindt eurocommissaris Nelly Kroes. Die vindt dat de Nederlandse regering het wel een ontje minder had mogen doen... qua delegatie naar de Olympische Winterspelen. De VVD-prominent zei dat in het tv-programma WNL op zondag. Ik ben onder de indruk wat tot nu toe gedaan is door het kabinet... en door degene die uh, de standpunten hebben ver, uh, ver, verwoord... Maar een zwaardere delegatie dan we op het ogenblik vast kunnen stellen... is er niet. Kan niet. Het, het, het, is, het kan ook een uh, onsje minder. Vrijdag werd bekend dat koning Willem-Alexander, premier Rutte... en minister Schippers naar Sochi gaan. Andere landen, zoals Duitsland, Frankrijk en de VS... sturen geen premiers of staatshoofden. Kroes is de eerste VVD'er die zich kritisch uitlaat... over de zwaarte van de delegatie. Ze vindt het lastig uit te leggen dat Nederland enerzijds kritisch is... over onder meer de Russische homowetten en anderzijds zo'n stevige delegatie stuurt. Premier Rutte vindt het allemaal geen bezwaar. We hebben daar natuurlijk de afweging bij gemaakt dat uh, de huidige koning... ook als uh, oud-lid van het IOC, erelid van het IOC, het ook gek zou zijn als hij niet zou gaan. Hij heeft ook gezegd bij het ontvangstnemen van het erelidmaatschap... ik hoop zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Uh, verder is het zo dat mijn voorganger en ook ikzelf uh, bij de Olympische Spelen... die in het verleden plaatsvonden, aanwezig zijn bij de opening...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 René van Brakel. In het buitengebied van Lelystad zijn zo'n 20 vaten met chemisch afval gedumpt. Het is de tweede keer dit weekend dat er vaten met gif worden gevonden. Gisteren werden in de omgeving van Venlo al op vier plaatsen vaten ontdekt met bij elkaar duizenden liters chemisch afval. Het is niet duidelijk of er een verband is. In beide gevallen gaat het volgens de politie om afval van de productie van synthetische drugs zoals ecstasy.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 De Amsterdamse politie heeft vannacht geschoten op een automobilist die op de vlucht was geslagen. Dat gebeurde nadat agenten hem wilden aanhouden. Toen bij een alcoholcontrole bleek dat hij te veel had gedronken. Hierop is de bestuurder weggereden. Bij het wegrijden heeft hij ingereden op een agent. Die moest ze dus aan de kant springen om te voorkomen dat hij wordt aangereden. Hij is vervolgens door andere agenten een achtervolging ingezet. Tijdens die achtervolging heeft de bestuurder een motoragent aangereden. Tijdens dat aanrijden is er ook geschoten op het voertuig. De man wist te ontkomen. Zijn auto is later leeg teruggevonden. De politie heeft nog geen idee wie de gevluchte automobilist is. De burgemeester van de Italiaanse stad L'Aquila is opgestapt in verband met een corruptieschandaal. Een aantal gemeenteraadsleden wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen van bouwbedrijven. L'Aquila werd in 2009 getroffen door een aardbeving waarbij een groot deel van de stad werd verwoest. Ruim 300 mensen kwamen om het leven. De burgemeester zegt dat hij door het schandaal te weinig steun heeft om door te gaan. De afgelopen jaren zijn honderden miljoenen euro's uitgegeven aan de heropbouw van La Quia. Toch ligt een deel van het stadscentrum nog altijd in puin. Een jongen van 16 die in Utrecht probeerde te ontkomen aan de politie is door agenten aangereden. De aanleiding was dat er in de omgeving van het Noorderpark surveillerende agenten een gestolen auto zagen rijden... En daarin zaten uh, de 16-jarige verdachte en de 15-jarige verdachte. En zij wilden de auto laten stoppen. Daar gaven beide geen gehoor aan en ontstond een achtervolging... die direct het park eigenlijk al inging. Bij het wegrennen werd de 16-jarige aangereden. Hij raakte bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De andere verdachte, een jongen van 15, is aangehouden. En een kaartje die ruim 50 jaar geleden vanuit het voormalige Oost-Duitsland... werd verstuurd, is alsnog in het Westen aangekomen. De inlichtingendienst van de DDR, de Stasi, had de ansichtkaart onderschept... omdat die verdacht werd gevonden. Op de kaart stond het antwoord op een prijsvraag van een radioprogramma. De Oost-Duitse Günther Zettel luisterde hier stiekem naar. Een paar jaar geleden vroeg Zettel zijn statiedossier op... en vond daarin de ansichtkaart. Die stuurde hij opnieuw op. Het radiostation heeft besloten hem alsnog een prijs te geven. Nog even het belangrijkste nieuws van dit uitgebreide NOS-journaal. Israëliërs nemen massaal afscheid van Ariel Sharon. Wim Kok is morgen namens Nederland bij de herdenkingsdienst. En Russen maken van Sochi tijdens Spelen de veiligste plek op aarde, beloven ze. NOS-NSF heeft zorgen over de veiligheid in Sochi. NOS, NOS, NOS Radio A. Langs de lijn met Henry Schut. Goedemiddag, we zijn er een uurtje eerder dan u van ons gewend bent op zondag. Vanwege de Europese kampioenschappen Allround schaatsen in Hamart is de tweede en laatste dag. Met zowel bij de mannen als de vrouwen een Nederlander aan de leiding, Jan Blokhuizen en Irene Wust. Vanmiddag volgen we alle afstanden live, te beginnen met de 1500 meter voor vrouwen. In Hama is Sebastian Timmerman... met naast hem Erben Wemmars. En de 1500 meter bij de vrouwen... is al een paar ritten onderweg. We hebben vier ritten gehad. En de snelste tijd werd zojuist op naam gezet... van Katelyn McGregor. Catelyn McGregor uit Zwitserland. Een jong talent trouwens. Wel een vrouw voor de toekomst. 2 0 29. Niet binnen de twee minuten dus. Maar wel voorlopig de snelste tijd. We zijn zeg maar bezig met de dames... die we niet meer terug gaan zien... op de vijf kilometer later vandaag. Vanaf rit 7. Wordt het echt interessant als Sablikova gaat rijden tegen Chervonka. Sablikova gisteren ook niet goed op de 3 kilometer. Nadat ze op de 500 meter natuurlijk altijd had verloren. Maar op de 3 kilometer werd ze ook slechts derde. Daarna komt Claudia Perstijn in actie tegen Olga Graaf. En Perstijn moet nog vol aan de bak. Wil ze überhaupt de 5 kilometer bereiken? De slotafstand. Yvonne Nauta is wel zeker van die slotafstand. Rijdt in de negende rit tegen Dimitrieva. Diane de Valkenburg, vijfde na de eerste dag in rit 10 tegen de Poolse Bagleda Kouroust. Marije Joling doet het goed. Staat gewoon netjes op de derde plaats na dag één. In de voorlaatste rit tegen Jekaterina uh, Sikova... En Irene Wust in de laatste rit tegen Skokova. De andere Russin die tweede staat na de eerste dag. Het onderlinge verschil: 3 seconden en 86 honderdste al. In het voordeel van de wereldkampioenen. En Olympisch kampioen op deze afstand: Irene Wust, die gewoon uh, op jacht gaat naar haar derde afstandsoverwinning. op dit Europees kampioenschap all En als Irene Wust geen fouten maakt vandaag, gaat zij ook voor de derde. De keer in haar carrière. Europees kampioen, kampioenen het worden. En uh, komt ze op gelijke hoogte met Artje Keulen-Deelstraat. Zometeen zijn we terug in Hama voor de belangrijke ritten op de 1500 meter. Verder straks aandacht in deze uitzending voor wereldbekerwedstrijden snowboarden in Andorra. Hoe doen de Nederlanders die naar Sochi gaan, het daar. En we volgen ook de Nederlandse kampioenschappen veldrijden in Drenthe. Tot 6 uur is dit Langs de Lijn. Like a Chris Cap was dat met liar liar. Worden er twee Nederlanders vanmiddag kampioen in Hamar? Ik denk dat die vraag met ja beantwoord kan worden. Sebas en Eben. Misschien interessant bij de vrouwen. Wie wordt de tweede? Ja, dat uh, zou zomaar ook een Nederlandse kunnen worden... aangezien uh, Marije Joling een goede lange afstand kan rijden. En uh, Yvonne Nauta niet te vergeten. Want zo groot zijn de verschillen ook weer niet onderling. Zeg maar als je kijkt vanaf plek 2 naar de rest... Uh, in de wetenschap dat uh, Bagleda-Kouris bijvoorbeeld... gisteren toch tegenviel op de 3 kilometer. En dat uh, Perstijn bijvoorbeeld überhaupt nog maar moet proberen... om uh, uh, die 5 kilometer te bereiken. Dus het zou zomaar eens meer dan alleen maar een Nederlandse winnares kunnen worden. We zijn bezig met... De 1500 meter zitten in rit 6. De rit tussen Luisa Slotkoska en uh, Ida Njatoen. Slotkoska gaat aan de leiding op de baan in het klassement. Van de 1500 meter tot dusver gaat de Belgische Jelena Peters aan de leiding. 1.59.12. Zij is ook de enige vrouw tot dusver die de 1500 meter heeft afgelegd binnen de 2 minuten. Dat gaat wel veranderen uh, na deze rit. Want uh, in ieder geval gaat Slotko, uh, Slotkoska daarbij komen. Gaat namelijk de rit winnen. En Njatoen gaat ook wel binnen de 2 minuten rijden Slotkoska. Rijdt 1,58 rond. En Ida 1,58-89. En daarmee zorgt Ida toen er in ieder geval voor dat de Noren met één vrouw naar het wereldkampioenschap Allround mogen. Waarmee we eind maart het uh, seizoen gaan beëindigen. Want Jaatoen staat op de 14e plek in het klassement En dat blijft ze minimaal. En de top 14 verdient een plek voor haar land. Voor dat wereldkampioenschap Allround. Maar Jaatoen gaan we niet meer terugzien uh, op uh, de slotafstand. Of er moeten nog gekke dingen gaan gebeuren in de ritten die we gaan krijgen. Erben, uh, ja. tot nu toe drie vrouwen binnen de twee minuten. 1,58 rond voor slot Koska. Sablikova nu aan de start. Wat vond je gisteren van Sablikova? Nou, gisteren viel ze natuurlijk echt enorm tegen, hè, want ze staat vandaag gewoon op de, op de elfde plek. Hè. En als ze nou zelfs zou Irene Wiespen willen, willen verstaan, moet ze nu vandaag... 7,5 seconden goed maken op de 1500 meter. Dat is niet des Sablikova's. En, maar Wust hoeft toch nu helemaal niet bang te zijn voor Sablikova? Nee helemaal, niet. Nee, nee, helemaal niet. Maar dat zegt wel iets over Sablikova dat ze op dit moment gewoon niet in hele goede doen is. Volgens ze reed 48. En ook op die 3 kilometer daar had ze nog een behoorlijk gat met, met, met Irene Wüst. En die afstand, ja, daar wil zij gewoon een gouden medaille ophalen op de Olympische Spelen. Over 4 weken, niet nog 4 dagen, dat zou wel heel snel zijn. 4 weken vandaag, dan uh, staat de Olympische 3 kilometer op het programma. Nu dus de 1500 meter voorlaatste afstand van dit uh, Europees Kampioenschap Allround, waar haar tegenstandster, dat is de Poolse Natalia Czerwonka, uh, in de fout gaat bij de start. En dus moet uh, de startprocedure opnieuw. Kijken wij even rond in het Viking Shipet en dan zien we eigenlijk wel dat het erg leeg is. Gisteren zo'n 4000 mensen, nou misschien vandaag de helft, zaten we net al te berekenen. Uh, zo'n 2000 mensen zitten toe te kijken. Uh, de aandacht is uh, zeer, zeer matig hier in Hamer voor dit toernooi. Het komt natuurlijk ook omdat Buko uh, op de derde plaats staat... in dat ja. herentoernooi na de eerste dag. Kijken of nu de startprocedure beter gaat bij Chervonka, Die gestart is in de buitenbaan voor haar rit tegen Sablikova. Chervonka is de nummer 12 in het klassement. Sablikova staat 11e. Uh, maar goed, op basis van die derde plaats op de drie kilometer... gaat zij de slotafstand wel bereiken. En toch ook wel interessant om te kijken wat zij gaat doen op deze 1500 meter. Want laten we niet vergeten dat Sablikova vier jaar geleden in Vancouver... gewoon het Olympisch Brons veroverde. Ja. op de 1500 meter. De opening is desondanks voor de Pols. De Pols En uh, de Pols zal gehad open in een tijd van 26,7. Dan is het 3 tienden langzamer dan de Ritten Ritten hiervoor. En Sabu als ze een goede 1500 meter gaat rijden, dan kan ze nog wel een enorme stap maken. Want ze staat nu 11e, maar door een goede 1500 meter en een goede 5, 5 5 kilometer heeft ze echt nog duidelijk uitzicht op het podium. Dus het is een leuk duel in ieder geval op dit moment op de baan. Omdat ze elkaar aardig geven. Ze hebben elkaar onderdoor gekomen. Polsen vragen Moeten we niet onderschatten. Zijn erg goed bezig. Ook Chervonka is dit seizoen uh, al best aardig onderweg. En komt door in 55-91. tijd. 29-1. Zijn ze wel allebei langzamer dan uh, de voorgaande rit. Dan Slotkowska die die voorgaande rit won. Maar goed, dat zijn de tussentijden. Nu komen de rondjes waarin uh, Sablikova moet gaan aanvallen. Met beide armen op de rug op de kruising. Op de 1500 meter net. Ja, dat uh, zie je niet zo heel vaak. Nee, maar dat is wel typisch uh, uh, Sablikova. Want ze heeft de eerste ronde reeds een uh, rondje 29 Drie. En als ze goed rijdt, kan zij die rondtijden heel erg vlak rijden. Zij rijdt echt op een hele andere manier die 25 meter. Maar dan komt die rondtijd rondje 30, 2 Dan vervalt ze ook wel weer een seconde. En eigenlijk moet je, dan, je moet het dan nog ergens goed maken die tijd. En dan heb je eigenlijk geen ruimte meer voor. Want dus ze komt in 1,26,20 door. Nou, tel er eens een 31 bij op. Dan kom je op 1,57. En dan, ja, dan is het een matige, goede, redelijke tijd. Ja, Je hebt er eigenlijk niks aan. Ze werd derde dit keer in Calgary, dit seizoen in Calgary bij de eerste wereldbekerwedstrijd. Maar daarna slechts twintigste in Salt Lake City. En hier komt Sablikova aan gegleden. Ze wint de rit, dat wel. En dat gaat ze ook doen in de snelste tijd. En dat wordt dus inderdaad een 1.57. 1.57.46 voor haar. 1, 58, 94 is de eindtijd van Natalia Czerwonka. En uh, natuurlijk gaat Sablikova daarmee ook aan de leiding van de vrouwen... die we tot nu toe gezien hebben. Als je de, de punten van de drie afstanden bij elkaar optelt. Um, ja, Sablikova, het wordt voor haar natuurlijk ook uitkijken... naar die 5 kilometer vanmiddag. Ja, inderdaad. Nee, dus en ga even terugkijken naar na die ronde-ronde-tijd. 3 nee, 30-4, 31-0. Dat is. Het is wel goed. Het is een redelijke rit. Alleen het is net even iets te langzaam. Als je echt zo meteen voor, voor, voor, voor de prijzen meegedoet. Want ik denk namelijk dat Irene Wu zo meteen. in de allerlaatste rit. Ja, die gaat misschien nog wel een aanval doen op dat barencore. En het barencore is 1.54.6. 6 Dus drie seconden sneller. Dat is inderdaad een heel groot verschil. Claudia Perstijn inmiddels in de baan. Perstijn staat na de eerste dag op de tiende plaats. En werd vijfde op de drie kilometer. Daar hadden we ook veel meer van verwacht. En dat betekent dat Perstijn niet te veel mag verliezen. Op deze afstand, op de 1500 meter. Want anders komt de deelname aan de slotafstand aan de 5 kilometer. Komt in gevaar voor de 41-jarige Duitse... die bezig is aan haar 20e Europees kampioenschap allround. Ze werd in haar carrière drie keer Europees kampioen. De laatste keer was in 2009 in Ereveen. Ze rijdt tegen Olga Graaf. Die begon goed het toernooi met een persoonlijk record op de 500 meter. Maar de Russin stelde teleur ook op de 3 kilometer... waarop ze niet verder kwam dan de 8e plaats. Olga Graaf gaat aan de leiding... naar. 300 meter. En dan komt ze door... in 2669. En daarmee is de recint... ste van een seconde sneller... dan Martina Sablikova was na 300 meter. En dan is het verschil groot op de kruising. Ja, heel groot. Want dan kan ze geen, geen, geen gebruik maken... van de tegenstander. Claudia Pechstein... kan op die kruising, dat gat, niet dichtrijden. O, de Graf gaat door, door die buitenbocht. En dan probeert ze binnendoor wel, wel, wel dichterbij dichter te komen. Maar dan is het gaatje wel een gaatje... of 6, 7 meter. En dan zie je nu al aan, aan Claudia Pechstein... dat ze echt al aan het werken is... Om die snelheid te maken. Maar ze kan heel moeilijk die snelheid maken. Ze heeft die snelheid gewoon niet meer. Een rondje 29-6 voor Claudia Perstijn in de eerste ronde. En dat uh, tegenover de 29-2 van uh, Olga Graaf. Die daarmee uh, dezelfde oh. rondetijd nagenoeg rijdt. En nu komt er een moeilijke kruising aan. Perstijn die je moet inhouden. Dit was bijna een uh, Linda de Vriesje, uh, Yvonne Nautatje, zullen we maar eventjes zeggen. Perstijn moest inhouden op de kruising. En daarmee vergooit ze natuurlijk extra tijd. En dan denken we ook gelijk weer aan het klassement en aan die 5 kilometer. Dat komt echt in gevaar voor uh, Claudia Perstijn. Graaf ondertussen naar de 1100 meter toe, 29,9 vaart. Dat is maar 17 e verval. Ja, inderdaad. Maar Claudia Pechstein rijdt dus in deze ronde 30-7. En dat is wel langzaam. En ze moest echt helemaal overeind door. Ze moet helemaal overeind. En dat kost tijd, dat kost kracht. En dan zie je haar rijden op die laatste kruising nu. Maar er zit geen energie meer in. Claudia Pechstein heeft het heel erg moeilijk. En die gaat hier een hele slechte 1500 meter rijden. Die eindtijd, ze gaat het klassement vergooien. Gaat het gaat nog heel moeilijk voor haar worden om die laatste afstand te halen. Olga Graaf gaan we wel terugzien op de Kilometer. Maar gaat Olga Graaf ook de snelste tijd rijden? Ja, dat doet ze. 1.57.40. En Perstijn buigt het hoofd al voordat ze überhaupt over de finish komt. 1.59.49. Daarmee nu al zevende op de 1500 meter. En er komt nog een aantal ritten, want we krijgen nog vier ritten. Ja, dat gaat een moeilijk geval worden voor Claudia Perstijn, 41 jaar jong. Het zou wel eens haar waterloop kunnen zijn voor wat betreft dit toernooi. Die conclusie kunnen we strakjes definitief gaan trekken... als de laatste vier ritten ook geweest zijn. We krijgen de eerste Nederlandse in de baan. Yvonne Nauta namelijk. Die bezig is aan een prima toernooi. 16e op de 500 meter. Maar een hele goede 3 kilometer. Persoonlijk record gereden van de 4 minuten 2 seconden en 63 honderdste. Waarmee ze bijna een seconde sneller was dan eerder in het seizoen in Calgary bij de wereldbekerwedstrijden. Dan is het duidelijk. Dan heeft ze dat gewoon hartstikke goed gedaan. En daardoor staat ze zevende. En het verschil bijvoorbeeld met de top 3 is helemaal niet zo groot. Ze staat maar 1 seconde en drie tiende achter de derde plaats van Marije Joling op deze 1500 meter. En dit is een afstand waar Nauta dit seizoen ook wel beter in is geworden. Ja, heel zeker. Want ze heeft uh, op het OKT, op het Olympische kwalificatie, echt een fantastische 1500 meter. Daar reed ze een dik PR. En het is niet een afstand die heel makkelijk bij haar komt, maar ze kan het dus wel. En ik denk dat zij vandaag moest in ieder geval de schade beperkt houden. En misschien stiekem er iets van, iets, iets van, iets, uh, van die afstand afhalen, zodat ze op die 5 kilometer die haar slag kan gaan slaan. Ze begon het seizoen met een persoonlijk record van boven de twee minuten. In een trainingswedstrijd ging ze al naar 1,59. En bij dat OKT reed ze dus 1,57,23. Neemt het op tegen Evgenia Dimitrieva uit Rusland. En die opent snel, sneller in ieder geval dan Nauta, 26,54. Maar met 26,69 is Nauta in ieder geval goed begonnen. In deze 1500 meter probeert, dat is duidelijk te zien... echt haar concentratie op de techniek te richten op de kruising. En gaat met een meter of drie voorsprong op Dimitrieva de buitenbocht in. Dan komt de Russin... In het rood met witte pak onderdoor komt een beetje in de buitenbaan terecht. Maar Dimitrieva keert op tijd uh, terug naar de binnenbaan. Dimitrieva leidt naar 700 meter. 29 rond voor haar, 29 2 voor Nouta. Ja, en ik denk dat het voor Yvonne een prima ronde is. Want ze, heeft, ze kan nog wel aanhaken bij Dimitrieva. Ze kan op die kruising kan ze daarheen rijden. Het gat is wel groot, maar ze heeft die aansluiting. Nu moet ze via die moet ze ernaast komen. Want zij is natuurlijk de vrouw van de, van de lange adem. Zij is de vrouw van de, van de, van de goede slotronde. En ze komt er nu al door. Ze ligt al naast de in, Want ze ligt er zelf al een paar meter voor. En haar techniek is nog heel goed. Ik denk dat ze nu een hele goede ronde rondetijd gaat rijden. En die tijd is dan 30 rond. 30 rond betekent een verval van slechts 18e van een seconde. Dus dat is gewoon inderdaad hartstikke goed. En nu eens kijken of ze dat in de slotronde kan behouden. Ze moet wel naar buiten toe. Dat is dan misschien nog net even wel lastig. Het rijden van zo'n laatste buitenbocht op de 1500 meter. En als ze nou de tijd van Olga Graaf weet te verbeteren... komt ze ook andermaal in de buurt van haar persoon. Record. Dat is dus 1,57,23 gereden bij het Olympisch kwalificatietoernooi. Dimitrieva keert niet meer terug. Yvonne Nauta gaat de rit winnen. Ja. En gaat ze dat doen in een persoonlijk record ja. of niet? Dat doet ze net niet. Wel de snelste tijd. Net geen persoonlijk record. Maar 1,57,28. Daarmee laat Yvonne Nauta zien dat ze een goede allrounder is. Want ze neemt de leiding en zit dus maar een paar uh, honderdste van de seconde af... van haar persoonlijk record. 1,58,67 betekent ook dat... Uh, Nauta Dimitrieva gewoon makkelijk voorblijft natuurlijk in het algemeen klassement. Yvonne Nauta heeft een goede 1500 meter gereden en kan met de 5 kilometer nog op komst misschien wel dromen van het podium. Wie weet zit dat er wel in voor de jonge Vriesin. Dat is helemaal niet ondenkbaar dat zij daarop gaat eindigen. Diana Valkenburg weet hoe het is om op een podium te eindigen. Dat deed ze namelijk vorig jaar. Niet alleen op het EK in Ereveen toen ze derde werd, maar ook op het WK hier in Hamer in dit Viking Vikingschipet toen ze twee Achter Irene Wust. Maar ja, dat was toch een andere Valkenburg. Toen was ze in topforum dit seizoen. Begon ze slecht. Maar het OKT was het al wel weer beter. Maar niet goed genoeg om naar de Olympische Spelen te mogen. Gisteren 7 op de 500 meter. Dat was oké. Okay. 39, 79. Zesde in 4, op de 3 kilometer. Het blijft een beetje. Ja, ja, ja. ja, ja daar, zag je, daar zag je gisteren juist op die 3 kilometer. Want ze, ze reden beheerst. De eerste vijf ronden waren prima. Maar dan toch weer die laatste paar ronden. Gingen de rondtijden heel erg hard om op. Dan kun je zien dat ze gewoon niet in. Vorm is dat ze niet die absolute vorm is dat ze die laatste ronde keihard door kan rijden. Met de 5 om is weer een hele andere afstand: een afstand in het in de kampioenschap. Dan kun je het zo in één keer maar, maar weer, eens, weer eens een keertje vinden. Maar ik vind, denk dat doet nu wel heel erg hoog is. En ze rijdt tegen Katarzyna bagleda Koeroes, de Poolse... die ook goed begon op de 500 meter. toen zei ik meteen, nou wellicht gaat ze wel meedoen voor het podium. Maar vergoorde ook toch veel tijd, verspeelde veel tijd... op de drie kilometer waarop ze slechts negende werd. En bij de dames gaan gelijk op. Bij de eerste 300 meter, 26-26 voor bagleda Koeroes, 26-32, het zijn goede openingstijden... voor Diana Valkenburg naar de eerste 300 meter. De Poolse heeft meer snelheid op de kruising... Na naar Diana Valkenburg toe. Heeft bijna het verschil overbrugd als ze de bocht uh, ingaan. En dankzij de binnenbocht komt Katarzyna Bagleda-Kourouz... met een metertje voorsprong op Valkenburg de bocht uit. En dan gaan we eens kijken wat de eerste volle rondetijd is. En de eerste volle rondetijd die gaat worden... kijk hè, even, ja, 28-9 voor, uh, voor Bagleda en 29-0 voor Diana Valkenburg. En als je het wel mooi moet zien hoor, dat verschil van energie... bij Diana die heeft de eerste 700 meter echt heel erg hard gevochten. En dan komt die bestel het niet zo makkelijk... Maar nu Valt, valt de de Baghela valt wel een beetje rust stil op de kruising. En Diana Valkenburg komt er wel onderdoor. Maar het komt niet makkelijk hoor. Het ziet er niet echt heel makkelijk uit. Maar dan ziet het er... Helaas nooit echt uit, uit bij de Valkenburg. Dus laten we hopen dat het in ieder geval wel hard gaat. Het gaat uh, zeker hard. Want uh, ze heeft 59 honderdste van de seconde voorsprong op Yvonne Nauta. Bij het ingaan van de laatste ronde. In de wetenschap dat ze 91 honderdste zelfs mag uh, verliezen. Op Nauta om haar voor te blijven in het algemeen klassement. Het verschil is bijzonder groot op de kruising. Bagleda Kourouz lijkt gezien. Ondanks het feit dat de Pols wel de laatste binnenbocht heeft. Dan moet Valkenburg enorm stilvallen in de laatste buitenbocht. Doet ze niet. Wel iets. Maar niet, uh, ze hoeft niet uh, haar leidende. De positie in deze rit komt niet in gevaar. Technisch ziet het er wel minder uit. Valt erg stil Valkenburg. En dan gaat ze denk ik niet aan die tijd van Nauta komen. Ze verliest te veel. 1,57-76 Blijft Nauta daardoor wel voor in het algemeen klassement. Maar de vierde tijd op deze 1500 meter tot dusver. En als je dan kijkt naar die tijd op de 1500 meter... dan zit het wel heel dicht bij elkaar. Want de top 4 zit dik binnen de seconde. Wat heet de Top 5 zit binnen een seconde van elkaar. Nauta leidt. Olga Graaf staat tweede. Sablikova derde... En Valkenburg dus vierde. Maar die slotronde, Erwin? Ja, die slotronde. Want meer dan een seconde in de slotronde... ten opzichte van Yvonne Nauta. En dat is, dat is, dat is een hele dure seconde, hoor. Want ik denk dat Ivonne Nauta... die doet hier echt hele goede zaken. Die gaat zo op die 5, 5, 5 kilometer... is het gat kleiner geworden. Dus zal het, dat gaat makkelijker kunnen overwegen. En ik denk in de vorm waar Ivonne Nauta nu, nu, in, nu in zit... dat ze Diana Valkenburg op de 5 kilometer wel zal gaan passeren. Gisteren zagen we een goede 3 kilometer van Marije Joling. 4.04.24 na... Uh, ook een degelijke 500 meter. Net geen persoonlijk record. Joling wilde graag eens een keer de 500 meter binnen de 40 seconden rijden. Maar dat lukt haar niet. Want ze reed hem in 40 -09. Staat wel gewoon heel netjes op de derde plaats in het algemeen klassement. Maar zoals al een paar keer gememoreerd. Vanaf zeg maar, of ja vanaf haar plek 2. De plek van Skokova, staat het heel dicht bij elkaar. Niet Skokova, maar Jekaterina Shikova. De nummer 4 uit het klassement is zijn tegenstander van Marije Joling. En met Shikova heeft Joling wel een goede tegenstandster op deze 1500 meter. Want Sikova is een specialist op deze afstand. Werd al eens vierde bij de WK afstanden. Dit seizoen in de Wereldbeek is ook al een keer vijfde geweest op de 1500 meter. Dus wat dat betreft heeft Marije Joling iemand met wie ze kan weddrijven. En dat zie je ook wel op de baan. Want Sikova heeft de voorsprong naar 300 meter. Snelste opening. Verreweg ook tot nu toe. 25,97. De eerste binnen de 26 seconden. En het verschil bij het opdraaien van de kruising is echt maar een meter of drie, vier. Ja, maar Marije Joling heeft wel een goede opening. 26,02 is ook voor Marije Joling een hele goede opening. Dan, ja, dan rij je wel tegen, te, tegen die rust in... en die komt er wel heel hard, hard onderdoor. Maar ja, het is gelukkig 1100 meter... en het is niet 700 meter. Dus ze heeft nog twee ronden... om het gat van een metertje of 10, denk ik... zo meteen goed te maken. En dan ben ik benieuwd... naar die rondetijden. Ja, 29-0 voor Sikova en 29-3 voor Marije Joling. En ja, dan hoop ik dat ze net zo rit gaat rijden... als Ivo Nauta. Dat ze die rondetijden... vlak kan houden. Dat gaan we zien in de resterende... dikke anderhalve ronde die Joling nog te gaan heeft. Het verschil op de kruising blijft stabiel... tussen Shikova die de buitenbaan ingaat en Joling die nu de binnenbochten induikt. Sikhova met die karakteriserende stel van haar dat hoofd helemaal zo diep tussen die schouders. Helemaal naar beneden toe. Uh, nog net niet met de neus op het ijs. Sikhova nog altijd aan de leiding naar 1100 meter. En Joling die uh, komt toch behoorlijk omhoog met haar boven, uh, lichaam. Nee, 38 voor Joling. Ja, Marij Joling heeft het heel erg moeilijk. En er komt er ook nog een moeilijke kruising aan. Nee, er komt helaas helemaal geen moeilijke kruising aan. Want Marij Joling gaat er gewoon achterlangs kruigen. Ze moet nog een laatste, laatste buitenbocht rijden. En dan heeft ze al een wonje hele zware, zware 1500 meter voor Marije Joling. En dan heeft voor Nauta hier echt een enorme klap uitgedeeld, hoor. Heeft het echt fantastisch gedaan. Chicova richting de finish gaat de rit winnen, maar komt ze aan die 1.57.28 van Nauta. Dat is dan ook nog maar de vraag. En dat komt ze dus niet. En dat is toch wel een verrassing dat Sikova langzamer is dan Nauta. 1.57.47. 1.58.92 voor Marije Joling. Oei, oei, oei. Die vergooit hier een heleboel. Want Nauta is haar voorbij in het klassement. Sikova haar tegenstandster van nu is haar voorbij gegaan in het algemeen klassement. En ook Diane Valkenburg is voorbij gegaan aan Marije Joling in het algemeen klassement met nog één afstand te gaan. En dat is de vijf kilometer van later vanmiddag. Even kijken, mag Pechstein daar voorlopig nog aan meedoen? Nou, die staat er voorlopig nog net bij. We krijgen nog één rit en dan weten we het zeker hoe het klassement in elkaar zit. En we kunnen toch wel zeggen dat we, uh, ja, met zekerheid kunnen zeggen dat iedereen wist het eentje straks achter haar naam heeft staan. Wat Irene die uh, na dat uh, super, super olympische kwalificatietoernooi... wel een klein beetje gas had teruggenomen. Want ze was erg vermoeid, vooral mentaal, is gewoon toch bezig aan een toptoernooi. Ondanks het feit dat ze gisteren niet helemaal tevreden was over haar drie kilometer. Ja, die won ze in 4-0-2-0-2. Helemaal geen, geen uh, slechte tijd. En als je kijkt naar het puntenaantal na de eerste dag... dan is dat gewoon beter dan het puntenaantal van de EK's en de WK's de afgelopen jaren. Dus... We hoeven helemaal niet kritisch te zijn op Wust. Nee, dat hoeft ook niet. Maar ze staat hier ook heel anders aan de stad dan bij het Olympisch kwalificatie. -noor. Ze heeft geen spanning. voor haar hoeft het niet. En als ze dan gewoon doet wat ze kan. Want ze is natuurlijk een extreem getalenteerd. Dan komt het talent er in één keer allemaal uit. En dan rijdt ze gewoon fantastisch. de enige tegenstandster is misschien wel Irene Wust Zelf als ze geen fouten maakt. Is ze op weg naar haar derde Europese titel in haar carrière bij het allrounden. Dus ze heeft Skokova al snel te pakken. Halverwege de binnenbocht. De eerste binnenbocht zat ze er al na. Ze door door en Irene Wust opent in 2558. Dat zijn de openingen van de echte 1500 meter specialisten. Irene Wust is niet uh, voor niets drievoudig wereldkampioen op deze afstand. Regerend wereldkampioen en regerend olympisch kampioen. En wat een verschil en wat een snelheid en een kracht straalt Wust hier uit. Wat een enorme snelheid. Die klappen die zijn allemaal raken. Het is zo heerlijk om zo te kunnen Als je echt in vorm bent dan raad ik alles. aan. dat kost het gewoon helemaal geen energie. Dan lijkt het alsof je een 1000 meter rijdt, Maar het kost gewoon geen energie. Je opent was al sneller dan het baanrecord. Oh, kijk die rondetijd. 28-1. Ik haal even meteen het baanrecord erbij. Daar zit ze echt dik onder hoor. Daar zit ze inderdaad dik onder. 24 honderdste van een seconde om precies te zijn. Het baanrecord dat trouwens op Wust haar eigen naam staat. Uit januari 2008. 25 januari 2008. En 54, 65 is het baanrecord hier in Hamar. Volgens mij was dat een World Cup wedstrijd toen. Komt Wust weer aan. De geconcentreerde blik. De tong buiten boord. Het grote verschil met Skokova. De bel voor de laatste ronde. De rondetijd nu 29,6. En met 1,23,45. Nog altijd binnen dat barecor. Haar eigen barecor. Nu moet ze wel naar buiten toe. Ze heeft de laatste buitenbocht. Totaal geen tegenstand van Skokova. Het knokken is ook wel begonnen. Dat zie je wel bij Irene Wust. Het is ietsje meer beweging geworden in het bovenlijf. Nu door de laatste buitenbocht heen. Skokova nog altijd in geveld of wegen te bekennen. En dan is het dus de vraag: wat wordt de winnende tijd van Irène Wust op de 1500 meter? Ze gaat haar derde afstand winnen van dit EK. Ja, en doet ze dat in een barrecord? Nee, dat doet ze dan net niet. Maar 1,54,87 is wel een dik kampioenschapsrecord. Zo snel ging het nog nooit op een Europees kampioenschap. Allround op de 1500 meter. Iedereen wust. Wint de 1500 meter. En mag Erben doen? Doe eens een gok. Wat denk je Wat het verschil nu is met Skok vanmiddag? Nou, ik denk dat ze wel een seconde of uh, 15 het, of 20 mag gaan. Mag 20, 20, 20 seconden. Precies. Ik mag iedereen wust verliezen. Op op Skokova Skokova op de 5 kilometer. Derde staat Sikova op 25 seconden en 91 honderdste. Valkenburg staat vierde op 27,83. Nauta op plaats 5. Joling op plaats 6. Dat staat heel dicht bij elkaar. Sowieso de nummers 2 tot en met 6 staan net niet binnen de 10 seconden. Maar veel scheelt dat niet. Olga Graaf gaat naar de slotafstand. En Martina Sablikova gaat naar de slotafstand. En dat betekent dus dat we Claudia Perstijn niet terugzien op de 5. Kilometer. Zij heeft zich daar niet voor geplaatst. Iedereen Wust gaat aan de leiding. En hoe en hoe? 20 seconden voor op de nummer 2 op Skokova. Het is alleen nog de vraag hoe gaat de rest van het podium eruit zien na vanmiddag. Na de 5 kilometer. Want wie er bovenaan staat, dat weten we wel. Dat wordt Iedereen Wust. Saatsen op radio 1. LOS langs de lijn. Jackson was dat met steppin' Out. In Drenthe, meer bepaald in Gieten en nog meer bepaald in Gasselte, zijn vandaag de Nederlandse kampioenschappen veldrijden. Straks na drieën de mannen. En de vrouwen zijn daar nu bezig. Jeroen Koster, hoe ver is Vos al weg van de rest? Nou, het, het is nog een aantal meters, Henry, niet te pessimistisch. Alle voorwaarden voor een geweldig kampioenschap hè? zijn hier aanwezig. Nou ja, kijk, het is een historisch parcours hier rond die zandafgraving. Dan hoop je op een geweldige wedstrijd. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Maar bij de belofte was het toch gewoon Mathieu van der Poel... die er met kop en schouders bovenuit stak. En dat ook internationaal doet. Ja, dat geldt voor Vos bij de vrouwen. Dat geldt voor Las van der Haar straks bij de mannen. Laten we hopen dat het een spannende wedstrijd wordt. Voor alsnog Vos aan de leiding. Vijf meters of vijftien daarachter uh, Sabrina Stultjens. Ja, daar moet het dan een beetje van komen. Misschien Sophie de Boer. Of misschien wel... Anna van der Breggen, de wegwielrenster, die rijdt bij Marianne Vossen in de ploeg. Een aantal wegwielrensters hier gestart. Lucinda Brandt ook, de nationaal kampioene. Dus er doen veel vrouwen mee. Maar ja, Vos, zesvoudig wereldkampioen. En overigens maar drie keer Nederlands kampioen. Dus ze won, hem, ze won de Nederlandse titel vaker niet dan wel als ze meedeed. met Accidentally in Love. Net als de schaatsers en de skiers en heel veel andere wintersporters maken ook de snowboarders zich zo langzamerhand op voor de winterspelen van Sochi. Vandaag hebben zij een wereldbekerwedstrijd in Andorra. Een aantal van de snowboarders. Uh, uh, tenminste, de Parallel slalom, bijvoorbeeld. Daarop kwamen Michelle Dekker en Nicoline Sauerbrey vandaag in actie. En Bel Berghuis op de snowboard cross. Maarten tip is aangeschoven. Jij hebt de eerste wedstrijden van de dag gezien, Maarten. Um, ik begin even met de grootste naam van de drie. Nicolien Sauerbrei, de Olympisch kampioene, was nog niet in een Olympische vorm. Hoe is het vandaag? Uh, nog steeds niet. Uh, ze heeft zich niet verbeterd. Uh, de, de slalom is trouwens in Bad Gastein in Oostenrijk. Um, afgelopen vrijdag werd Sauberij daar 26e. Uh, het goede nieuws is dat ze het niet slechter heeft gedaan. Het Slechte nieuws is dat ze het ook niet beter heeft gedaan, want vandaag was ze weer 26e. Dat betekent dat ze niet door de kwalificaties is gekomen, dus niet in de finale ronde. En uh, ja, dan begin je toch zo langzamerhand een beetje zorgen te maken over de Olympische kampioenen. Want ja, dat is hoe... ze nog steeds. En de kwaliteit heeft ze ook nog wel, alleen dat lukt gewoon op een of andere en manier. En hoe zorgelijk is het dan precies? Want er zijn sporten, als je 26e wordt vlak voor de spelen, dan weet je, dan kan je beter niet gaan. Dat valt hier nog wel mee, hè? Nou, het niveau ligt uh, nog steeds heel dicht bij elkaar. Dat ja. was vier jaar geleden zo. Dat is nu nog steeds zo. En uh, Sauerbrei heeft volgens mij gewoon... en dat zegt ze zelf ook... die klik even nodig van toch een keer die finale halen... toch een keer dat één-tegen-één gevecht doen. En dan zou het zomaar weer goed kunnen komen. Alleen als je het vergelijkt met vier jaar geleden... toen stond ze bovenaan in de wereldbeker... terwijl ze naar Vancouver ging. En nu uh, wil het gewoon niet vlotten. Zat er toen ook wel eens zo'n er tussen was het toen constant hoog niveau? Nee, dat was af en toen een uitschietje. Maar dat, dat, toen was wel de finale ronde. Dus de beste 16 was gewoon standaard uh, in die tijd. En dat heeft ze nu dus niet gehaald. Uh, waarbij we wel bij moeten zeggen dat ze natuurlijk geblesseerd was... aan het begin van het seizoen. Een zware rugblessure. Tussenwervelschijf die verschoven was. Um, toen ik haar sprak bij de wedstrijd in Italië in december... toen zei ze dat ze daar geen last meer van had. Maar dat het een kwestie was van uh, wedstrijdritme opdoen. Um, ja, die heeft ze blijkbaar nog niet te pakken. Nee. nee. Hoeveel uh, mogelijkheden heeft ze nog om te werken aan dat ritme? Op papier daarvoor... staan er nog twee wedstrijden voor Sochi. Uh, alleen de tweede daarvan is wel heel erg krap. Dat is in het weekend voor de Olympische Spelen. Dus ik weet niet of ze daar ook echt aan mee gaat doen. Uh, ik heb ook geprobeerd contact te krijgen met uh, het kamp Sauberrij, maar dat is nog niet gelukt. Ehm. Uh, dus uh, ja, dus even afwachten. Uh, het zou natuurlijk mooi zijn. En ik denk dat het ook verstandig zou zijn van haar om in ieder geval uh, nog wel een van die wedstrijden mee te pakken richting Sochi. Ja, dan was er op die parallel slalom nog een Nederlandse. Sinds kort ja, over Olympier, hè? Sinds, sinds deze week. afgelopen vrijdag. Ja. ja, Michelle Dekker. Die verraste ons al enorm in december toen wij daar waren bij een wedstrijd. Uh, toen stond ze ineens bij de beste 16. Had niemand verwacht. 17 jaar, afkomstig uit Soetermeer. Uh, ...traint met uh, Pepijn van Schijndel. Die heeft de, de, de jonge garre onder zich, zeg maar. Um, ja, en niemand had verwacht dat hij daar bij de beste zestien zou staan. En uh, toen bleek dat ze het wel in huis had. En afgelopen weekend, of afgelopen vrijdag... ...liet ze het in Bart Kastijn nog een keer zien. Ze werd uiteindelijk tiende uh, toen. En vandaag zat het helaas niet in. Uh, werd ze achttiende na de kwalificatie. Dus haalde ze de laatste zestien niet. Maar ja, misschien heeft ze... Iets te veel gevierd dat ze ja, zich geplaatst had voor ja, de Olympische zou Spelen. Kunnen. Wat moeten we verwachten van haar? Ze is 17 jaar. Ze had het zelf nog absoluut niet in haar hoofd ook, hè, om naar Sochi te gaan. Nee, het plan denk vier verderop. Ja, is dit uh, maximaal top 10, of zit hier een, misschien nog een verrassing in? Nou, je weet het niet. Als je, als je gisteren die achtste finale zag, op vrijdag moet ik zeggen... dan um, maakte ze wat foutjes, maar kwam ze in de slotfase... van die wedstrijd toch heel erg dicht in de buurt van de Duitse Amélie Kober. Nou, die draait al heel wat jaren mee in het circuit, ervaren vrouw. Um, dus ja, misschien dat de onbevangenheid en dat, haar, dat juist die haar heel ver kan brengen. Maar daar moet je op papier niks van verwachten natuurlijk. Nee. We praten zo nog even verder over Belberghuis van de snowboard Cross. We gaan nu eerst even naar Hamar. Daar praat de mevrouw die al drie afstanden won nu met Steven Dalebout. Iedereen, het leek wel een duizend meter. Ja, het ging, uh, het ging op het begin heel hard. Ik had een hele harde opening, een hele goede eerste ronde. En toen uh, waren de omstandigheden toch wel een beetje zwaar. Waardoor we op, op laatste. Uh, de beentjes ook wel wat volliepen, maar uh, ik denk dat ik met deze tijd uh, echt heel tevreden mag zijn. Ja, je had het gisteren over plannetjes hè? op de andere afstanden in dit toernooi. Was dat plannetje vandaag het baanrecord. Ja, maar ja, goed, uh, zit je dan twee tiende boven. En uh, ja, goed, uh, daar kun je ervan balen dat je dat niet hebt. Van de andere kant heb ik een uh, dik kampioenschapsrecord. En uh, ja, weet je, misschien wel de omstandigheden toen ook wel veel beter. Dus, um, ja, ach, uh, ik ben heel tevreden met nu. Dat is moeilijk te vergelijken natuurlijk. Neem ons even mee, want het is een ander toernooi dan normaal, omdat het een Olympisch jaar is. Maar ja, hoe gespannen sta je hier voor afstand? Of is het juist echt zo, zo relaxed als het eruit ziet? Ja, ik ben wel redelijk relaxed, ja. Uh, ja Zo'n 500 sta ik wel. Uh, Tuurlijk sta ik vlak voor zijn start wel scherp. Ik bedoel, ik wil gewoon uh, een goede race neerzetten en de beste maar naar boven halen. En uh, ja, dan mag je ook niet slappen. Dus, uh, maar over het algemeen uh, gaat het lekker. Ja, je, je straalt ook meteen weer na de 1500 meter. Dat is ook wel eens anders natuurlijk. Ja, nou ja, ik moet zeggen, ik voel het wel hoor. De, het, is, het is wel, uh, als je 1,54 rijdt, voel je dat in je benen. Maar uh, nou goed, uh, ik, uh, ik geniet er ook van. Als je naar het klassement kijkt, 20 seconden op het op de 5 kilometer. Moet er doen zijn, hè? Ja, als het goed is wel hè. Ik moet gewoon lekker schaatsen en mijn ding doen. En uh, dan uh, als er geen gekke dingen gebeuren, moet het op zich uh, goed komen. Dankjewel, je wel, Iedereen wust die straks uh, theoretisch nog onderuit gaat, uh, mag gaan... zelfs op de vijf kilometer en dan nog Europees kampioen kan worden. Maarten Tip zit nog steeds hier over de snowboardcross nu, Maarten. Een wereldbekerwedstrijd in Andorra. Beetje flauw om te zeggen, maar die finish dan in een ander land, denk ik. Maar, nee, hoe het ging, ging het daar met Belberghuis? Uh, die haalde de finale ronde. Dus die staat zo meteen in de kwartfinale. Dat is om twee uur. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat zij daar kan doen. Um, dat is ook al de tweede wedstrijd van dit weekend. Voor de snowboardcrossers. Uh, ook uh, in de eerste wedstrijd. Gisteren zat ze in de kwartfinale. Uh, daar redden ze het helaas niet. Ging ze goed van start. Had ze een goede race. Maar op het laatste moment uh, ja, kwam ze, ging ze toch onderuit. Omdat ze aangetikt werd door iemand anders. Dat kan gebeuren in de snowboardcross. Want daarom is het ook een spectaculair ja, sport. juist. Uh, alleen helaas net pech voor Belberghuis. Het zou mooi zijn als ze zo in de aanloop naar de Spelen... nog een keer die halve finale of misschien wel verder komt. We hoor je straks terug over Belberghuis. Uh, dan hebben we denk ik de helft van de snowboardselectie besproken. Hè? Hoe is het met die andere helft? Dat zijn dan twee halfpipers en iemand in de sloopstaal. Cheryl Maas. Ja, dat zijn de zes in de jongen totaal. Van de, bal, ja. uh, naar de halfpipers en sloopstaal... dat bevindt zich nu allemaal aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Um, en die hebben op dit moment geen wedstrijd... maar die zijn zich weer aan het klaarmaken voor... Uh, wat is het? Stoneham in Canada. Oké, okay, we horen je later terug, Maarten Tip. Uh, terug dan weer naar uh, Hamar. We horen de winnares zojuist van de 1500 meter... bij de vrouwen op het EK Allround. Irene Wust reed 1.54.87. Yvonne Nauta werd derde op die afstand in 1.57.28. Steven Dalebout praat ook met haar. Ja, Yvonne, wat houdt niet op. Nee, dit uh, podium had ik even niet verwacht, nee. Ja, een 1500 meter vlak boven je baanrecord. Vertel hoe die ging. Vlak boven uh, ja. je persoonlijke record? Ja, um, nou, ik kwam er best wel lekker in. En, uh, ik had niet te veel moeite met de uh, opening, wat ik normaal wel heb. En, uh, ja, de tweede bocht uh, had ik zoveel snelheid dat ik er een beetje, uh, beetje zeilde, als het ware. Maar ik kon hem wel weer goed, uh, goed oppikken. En, uh, ik weet mijn rondetijden zo niet, maar uh, ik. Uh, je opende 6-6, 9-2, 29-2, 30 rond en 31-2. Oh ja. ja, dat is uh, iets minder vlak dan met OKT. Maar ja, ik, uh, de eindtijd telt en die is, uh, die is goed voor plek 3. Ja, je ziet dat veel schaatsers in die laatste ronde ja, veel meer tijd verliezen dan jij doet. Ja, precies. Dus, uh, nou, ik ben uh, heel tevreden ermee. Ja, je, je deed al een goed OKT. Uh, dit, ja, dit is dan geen piekmoment hè, zoals schaatsers het noemen. Ben jij daardoor ook juist blij Ras dat je toch het niveau vast is beter te houden? Ja, ja, dat denk ik wel. Want uh, nou, de afgelopen twee weken ja, leeft echt naar het OKT. En dan, daarna nou, dan ben je natuurlijk ook heel vermoeid. En uh, ja, nu een EK, dat komt even tussendoor. Maar toch uh, ja, is het ook een superleuk toernooi. Dus ik kan me hier wel echt voor opladen weer. Nou, als je nu op het bord kijkt, zie je dat je op de vijfde plek staat. Vlak achter Valkenburg. Wat wil jij die uh, vijf kilometer? Um, nou, ik, wil, uh, ik wil echt gewoon op mijn niveau, zoals ik hem. Ik wil echt een, een goede generale zeg maar, voor de spelerij. En, uh, ja, met de 1500 in de benen, dan, uh, ja, om daar uh, vooral doorheen te rijden. Zeg maar. Dus dat is uh, ja, eigenlijk gewoon weer een, weer een toptijd neerzetten. Zij Yvonne Nauta nog uitheigend van haar 1500 meter. Sebastian Timmerman in Hama, Jij hebt nieuws over de afsluitende 5 kilometer bij de vrouwen. Ja, want dit toernooi staat natuurlijk in het teken van. Hè. Het is de aanloop naar de Olympische Spelen. En dat zie je dan terug. Want dan gaan vrouwen die uh, zich eigenlijk helemaal uh, niet richten op die vijf kilometer... daar niets te zoeken hebben zich afmelden. En dat doet bijvoorbeeld de nummer drie van het uh, algemene klassement. Jekaterina katerina Shikova, Die heeft zich uh, nu al afgemeld direct voor de vijf kilometer. En dat betekent dat Perstijn alsnog mag rijden. Dan komt uh, Perstein erbij in plaats van Jekaterina katerina Shikova... op basis van de oh, drie kilometer van gisteren waarop Perstein toen vijfde werd, betekent ook dat Irene Wüst volgens mij... een andere tegenstander gaat krijgen op de afsluitende rit. Dat zou namelijk Diana Valkenburg zijn geweest. Maar uh, omdat Sikova dus verdwijnt uit dat klassement door haar afmelding... stijgt Yvonne Nauta naar uh, de top vier, zeg maar, na drie afstanden. Die neemt die plek van Schikova weer in. En dan zou Nauta in de laatste rit van de vijf kilometer... de tegenstander gaan worden van uh, Irene Wüst... en niet Diana Valkenburg zoals het eerst leek. Dus uh, nou, dat wat betreft een klein vooruitblikje alvast... Richting die 5 kilometer. En als we toch aan het vooruitblikken zijn, de 1500 meter, wat zijn de interessante ritten zometeen bij de mannen? We gaan uh, vanaf rit 8, gaat het interessant worden. En vooral eigenlijk vanaf rit 9, want dan komen de Nederlanders in actie. In de negende rit Douwer de Vries tegen Jan Szymanski, tiende rit Rens, Rotteville tegen Bart Sfinks, dan een noor rondje, Bukkoe tegen Pedersen, de nummers 3 en 4 uit het klassement. En in de laatste rit Blokhuizen, de leider in het klassement, maar die heeft straks de laatste buitenbocht tegen de 1500 meter specialist Verweij. Dus dat wordt erg, erg interessant. Zo direct